Katrien Strafman met het NOS Journaal. Het aantal slachtoffers van de bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul vanochtend is fors opgelopen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er 14 doden zijn en zeker 145 gewonden. De bom ging af toen de auto, waarin hij werd vervoerd, werd tegengehouden bij een controlepost naast een politiebureau. De Taliban hebben de aanslag opgeëist en zeggen in een verklaring dat bij de explosie een groot aantal soldaten en politieagenten is gedood. Volgens de Afghaanse regering zijn er vooral burgerslachtoffers. Bij het hoofdkantoor van de Deense Belastingdienst is een explosie geweest. Eén persoon raakte licht gewond. De schade aan het gebouw is groot. De politie gaat niet uit van een ongeluk en onderzoekt de zaak. De Deense minister van Belastingen noemt de aanval schandalig en onacceptabel. Het Rode Kruis heeft mobiele klinieken opgezet in de Filipijnen, Bangladesh en Cambodja om bij te springen bij de opvang van dengue patiënten. De ziekenhuizen in die landen kunnen de toestroom niet meer aan. Alleen al op de Filipijnen zijn bijna 150.000 mensen besmet met dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd. Ruim 600 zijn al overleden. En de voedsel- en waarautoriteit NVWA moet toch openbaar maken waar het in Venendaal de Aziatische tijgermug heeft gevonden. De Raad van State heeft daarmee het oordeel van de lagere rechtbank nietig verklaard. Het platform Stop Invasieve Exoten had de NVWA gevraagd of het klopte dat een bandenbedrijf uit Venendaal de bron was van de mug. De rechter vond dit een schending van de privacy van een wonende, maar de Raad van State is het daar niet mee eens. En in Nationaal Park Drens-Friese-Wold is een paddenstoel ontdekt... die normaal alleen voorkomt in gebied met onaangetaste naaldbossen. De oranjezwam heeft daarom nog geen Nederlandse naam. De Nederlandse Mycologische Vereniging onderzoekt hoe de paddenstoel hier is terechtgekomen. Het weer, wolken en zon, maar er trekken ook wat stevige buien over het land met kans op onweer Het wordt graad of 22. Morgen vooral in het noorden kans op een bui, verder geregeld zon en iets warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Boekhuis van de ANWB. Op de A7, Zaandam richting Hoorn, staat voor A. voor Hoorn nog 6 kilometer file. Door een gekantelde auto is terecht, de reis ook dicht en de vertraging zo'n half uur.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 Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Oh, dames en heren, het is 4 over 7. Het is tijd. Patrick is ook nog onderweg, heeft hij gezegd, om 11 uur. En mijn naam is Mike Bley en het is tijd voor de Euro Breakdown. Heerlijk, dames en heren, we hebben het weer over de Europese top 40. De 40 lekkerste platen van Europa komen vandaag weer voorbij. En wat hebben wij allemaal nog meer op het programma staan? Ik heb natuurlijk het beste nieuws. De leukste platen. De leukste presentator, al mag ik het zelf wel even zeggen. En ja, als we dan gaan kijken naar het nieuws. Dan hebben we het onder andere over... Uh, ja, Ed Sheeran die gaat een, heeft een record gebroken van YouTube. Wat voor record dat is, dat hoor je natuurlijk straks. Lana Del Rey die geeft in februari een optreden hier in Nederland. Maar waar, dat ga je ook allemaal zo nog horen. En wat je zeker nu gaat horen, zijn de 40 lekkerste platen van Europa. En dan uh, gaan we natuurlijk uh, ja, getrouw beginnen bij de nummer 40 uh, in dit geval. Zoals we dat altijd netjes uh, moeten doen. En uh, dan gaan we lekker door. Want als ik even ga kijken naar de rest van de lijst... want we gaan zo weer uh, lekker plaatsen draaien. We lullen weer veel te lang. Dan hebben we, als ik mij niet vergis, eens even kijken, dan hebben wij. 1, twee, drie. Ja, we hebben vier nieuwe binnenkomers deze week. Nieuw in de lijst. Ja, lekker. De nieuwste platen bij CFM. De Euro Breakdown. Een beetje overdreven, maar dat mag allemaal wel. Het is zaterdag, het kan allemaal. Wij gaan voor de rest gaan verder met What I Like About You. Jonas Blue en Teresa. Oh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 Resurrects, Jonas Blue Heerlijk Lekker jongens, het is zaterdagavond Ik kan het niet vaak genoeg zeggen Het weer is prachtig We hadden een beetje bewolking over de dag heen Maar als je nu kijkt Dan is het toch stralen Dan is het toch genieten Dan mag je toch gewoon blij mee zijn Heerlijk Top jongens, je hoorde net uh, natuurlijk uh, John's Blue Trees Rx met What I Like About You. We gaan het zo natuurlijk weer verder met de Euro Breakdown. Maar eerst eens even weer wat nieuws, want uh, er komt natuurlijk nog genoeg onze kant op. Uh, we hebben onder andere Ed Sheeran, die heeft het record gebroken van uh, YouTube met de, de hoogste tournee opbrengst ooit... Uh, zijn uh, Divide Tour van Ed Sheeran, die uh, nog natuurlijk niet is afgelopen, heeft de zanger nu dus al op, uh, ja, de grootste tournee op, uh, opbrengst ooit opgeleverd. Uh, Sheeran heeft met nog 12 optredens te gaan al ruim 662 miljoen euro binnengehaald, uh, schrijft The Guardian. Hij verbreekt daarmee het record van YouTube van ruim 661 miljoen euro en dat werd in 2011, 2011 zo. Dat is nou, heel lang geleden. Daar werd het gevestigd en met de 360 tour die uit 110 optreden bestond. Sharon die begon in 2017 met zijn Divide Tour en geeft in totaal 255 shows. Ook Qua bezoekersaantallen streeft het, ja, Sharon YouTube dus nu ook al voorbij. In het totaal komen er al meer dan 8,5 miljoen mensen naar zijn Divide Shows. Tegenover 7,3 miljoen bij YouTube. Nou, het is toch aardig wat. Luisteren. Je mag nog niet klagen als je zoveel mensen hebt die jou willen uh, zien optreden live. Dat is gewoon top. Uh, op Instagram bedankt de 28-jarige Sheer en fans. En uh, vandaag heeft mijn tournee het record van Newtour toegebroken. Het is nu de meest bezochte tour. En de tour met de hoogste opbrengst. Uh, iedereen die naar een optreden is gekomen, bedankt. Ik zal dit nooit vergeten. Ja, gaaf. 662 miljoen euro. Nou, ik, ik denk uh, dat, dat heeft het hem nu opgebracht heeft. Het een beetje kennen. En dus dan zal hij daar wel ook wel weer wat mee naar het goede doel toe gaan stoten. Dus uh, ik denk dat uh, dat komt wel goed. En ja, geld. Geld hebben die mensen eigenlijk al genoeg. Hè? Ja, geld hebben ze al genoeg. Dus dat, dat, is, dat is het hele probleem niet. Ja, dan, dan nog een beetje een probleempje, want uh, ondanks dat de artiesten van vandaag de dag meer geld hebben dan dat, uh, de artiesten vroeger hadden, uh, zit K Katy Perry in een beetje een uh, raar, raar verhaaltje. Want Katy Perry en haar uh, platenlabel uh, moeten de rapper Flame een schadevergoeding van 2,78 miljoen dollar, dat is dus ruim 2,5 miljoen euro... Betalen, omdat haar nummer Dark Horse te veel lijkt op zijn nummer uh, Joyful Noise. En de Amerikaanse rechtbank heeft dat dus bepaald uh, afgelopen vrijdag. En de Amerikaanse zangeres was al schuldig bevonden aan plagiaat... maar hoorde pas later welk bedrag ze moet betalen. En uh, Perry moet zelf iets meer dan 550, 5,5 uh, nou ja, pond moeten dokken... Dat is uh, ook gewoon 500.000 uh, vijf, dollar moet ze betalen. Laten we zeggen dat dat ongeveer een beetje ook op 500.000 uh, euro. Kijk, als je het exacte getal wil hebben, dan is het 496.000 euro. Uh, wat ze dus moet betalen in, uh, in ons geld. Uh, de rest van het bedrag is voor de rekening van Capital Records, uh, de platenmaatschappij waarmee ze onder contract staat. En uh, Marcus Grazel, als rapper Flame in het echt heet, uh, schreef het nummer Joyful Noise samen met twee anderen in 2009. En het gaat om een rap met christelijke teksten. En Perry bracht haar hit Dark Horse in 2013 uit. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. We kunnen. We kunnen. Maar alleen als jullie dat ook leuk vinden. Uh, we kunnen natuurlijk ook wel even uh, een, een wedstrijdje van zoek de verschillen doen. Lijkt mij best wel leuk om dat eens even te doen. We gaan eens heel even snel kijken. Want daar hebben we best wel tijd voor. Dus even kijken hoor. Kijken of we iets kunnen horen. Als we eerst eens even gaan kijken. De, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay. even kijken. Hoorden jullie wat? Ik hoor niks. Dat is toch gewoon een. Nou, waarom doet hij het niet? Oh, wacht, wacht. Hè. Sorry. We beginnen nog één keer opnieuw. We beginnen nog één keer opnieuw. Zo zijn we dan wel. Oké, okay. hier komt hij. Dit is Joyful Noise, is dus dit. Let's talk about it. Let's rage. Hij ligt wel dicht tegen elkaar aan. Hij ligt wel heel dicht tegen elkaar aan. Ik vind het wel een dingetje hoor. Ik vind het wel een dingetje. Tja. Ja. Dat is dus... Maar ja, nogmaals, ze moet, uh, moet 550.000 dollar moet zij betalen. Um, uh, dat moet zij uit eigen zak betalen. Niet om het één of onder. Maar zij heeft zoveel geld verdiend dat ik vind dat ze er nog mild afkomt. Ja, vind ik wel. Maar ja, weet je, het, het, het, is een, het is een dingetje plagiaat. Het, het, het is een veelbesproken iets. Eh, maar eh, ja, daarom zitten we ook, draaien we ook een programma... waar alle, alle artiesten van, van heel Europa en heel de wereld in voorbij gaan komen. Ja, dit zijn dingen die gebeuren. En is het eh, wel zo bedoeld, is het niet zo bedoeld... Wie zal dat zeggen? Maar ik kan je wel wat anders zeggen. Ik ga jullie nu al voorstellen aan de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is van niemand minder dan Led Luke, die samen met Mark Bale de party starter heeft opgezet. I'm the, party Do you feel the, flow? I'm the party are you ready to go? I'm the party starter. Party starter. Party starter. Party starter. Party starter, everybody let's go Let's go! Breath, breath, breath away. Suddenly oh, off my feet. So I come through. Oh, Now play you on repeat. Seven days Since I left Who's counting anyway? But for me The only thing that's changed Is the distance between New York and LA Seven months Two weeks and seven days Since I was So easily replaced It's so strange how I recognize her face See make you feel the same Oh you know yeah Chelsea Cutler, not oké. Okay. je hier bij de Euro Breakdown. Ik ga jullie uh, ja, weer voorstellen aan uh, de tweede nieuwe binnenkamer, jongens. Het is verdorie, net alsof ik jullie in de Jamin laat rondlopen... en laat graaien in die grote snoepbak. Snoepbak der muziek. Um, ik ga jullie voorstellen aan, aan een artiest waar ik zelf uh, echt laaiend enthousiast over ben. Um, en dan heb ik het over uh, uh, Paul Kalkbrenner. Uh, Paul Kalkbrenner heeft samen met zijn broer... Uh, uh, Frits Kalkbrenner um, hebben ze een, een, een, ja, een aantal platen uitgebracht, natuurlijk meer. Dus ze, dus ze draaien wat meer underground, zoals niet heel veel meer in de commerciële scene tegenkomen. Maar dat maakt niet uit, ze zijn het nog steeds, vind ik het belangrijkste. Um, maar waar ik naartoe wil, hun hebben toen uh, de plaat Sky and Sand hebben ze gemaakt. Ze hebben een radio edit gemaakt, die duurde ongeveer 3,5 minuut, vier minuten zelfs. En uh, je hebt ook nog uh, de, de langere variant, die duurde bijna meer dan 8,5 minuut. Um, Beste plaat. een van de beste platen die tot nu toe nog steeds is gemaakt. Er zijn maar weinig platen waarvan ik vind die kunnen aan die vibe tippen. Paul Kalken, die gaat het toch opnieuw weer een keer proberen. En uh, door uh, door te gaan met de plaat No Goodbye. Straks om half acht. De onthulling van de nummer 40 tot en met 30. Van de Your Breakdown. So he calls me from a I'm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 De muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen. draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwording Interessant, dat, Tussen 7 en 9, de grootste hits van Europa. De Euro Breakdown. Yes, dames en heren. Het is half 8 geweest en dat betekent maar één ding... De nummer 40 tot en met 30. We gaan gelijk aftrappen. Want op nummer 40 deze week. What I Like About You. Jonas Blue en Theresa Rex. 19 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 34. En vecht dus nu voor survival. Gevolgd op plek 39 Summer Air, Hardwell en Trevor Guthrie. 9 weken in de lijst. Staat nu op plek 39. Vorige week op plek 31. 8 plaatsen gezakt. En On My Way van Alan Walker. Ja, ook een plaats voor survival. Want die staat op plek 38 deze week. Vorige week op plek 37. Heeft vorige week dus toch nog overleefd. 19 weken in de lijst. Nieuw binnengekomen op plek 37 de Party Starter van Leadback Luke en Mark Bale. Natuurlijk, nu één week in de lijst. En waar gaan we hem volgende week zien? Dat ga je volgende week natuurlijk merken. Sad Song, Alesso en Tini. Zeven weken in de lijst op plek 36 deze week. Vorige week nog op plek 23. I 13 plaats gezakt. Maar desalniettemin. We hebben hem wel weer even mogen draaien deze week. Not okay, Kygo en Chelsea Cutler. 10 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 30. Nu plek 35. En I Wanna Dance. Jonas Blue. Twee weken in de lijst. Doet het goed, twee plaatsjes gestegen. Vorige week nog op plek 36. Nu plek 34. En plek 33. David Guetta. Hoe kan het ook anders? Met Ray en Stay. 12 weken in de lijst. Stoor vorige week nog op plek 26. Dan de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. No goodbye, Paul Kalkbrenner. Hoe snel gaat hij stijgen? Hij komt lekker hoog binnen in de 40 tot en met 30. Dus we gaan meemaken. Op plek 31, In My Mind, De Noro en Gigi Agostino. Staat nu alweer 53 weken in de lijst. Kwam terug vanuit het niets. Ja, heerlijk. En tot vorige week op plek 33 is twee plaatsen gestegen. Wij gaan dan lekker door, dames en heren. Naar de plek 30 van deze week. Stond op plek 17 vorige week. 13 plaatsen gezakt, maar desalniettemin. Zij is nog steeds de greatest. En dan heb ik het over Keanu Silva en Richard Judge. Past, stay on. Still the kids owns made us. I remember the that we song. We are the greatest. All our lives, we wish we were older. Still young I remember the nights that we sung We are het dat anders? Keanu Silva Rich Richard Judge met We Are The Greatest hier live bij de Euro Breakdown. Het was live, we draaien hem gewoon lekker, keihard, heerlijk. Hé, hey, voordat wij verder gaan, want ik ga jullie straks ook weer, uh, ja, het is gewoon, luister, het eerste uur is voor jullie gewoon een verwenuurtje. Het is net alsof jullie door de Jamin heen lopen en dat jullie denken van, ah, oh, daar een snoepje, en daar een snoepje, en daar een snoepje, ja. Allemaal snoepjes. Dan heb ik het over de plaats die we hier natuurlijk draaien. Hey, we gaan straks naar de derde nieuwe binnenkomen toe. Maar voordat ik dat wil gaan doen, wil ik jullie eerst wat meer vertellen over uh, een, uh, ja, een optreden... dat in februari gaat verzorgd worden uh, in de Ziggo Dome. En door niemand minder dan uh, Lana Del Rey. Uh, zij komt dus voor het eerst sinds uh, 2013 naar Nederland voor een concert. En op uh, 21 februari treedt zij op in uh, de Amsterdamse Ziggo Dome... En de kaartjes voor het concert van Elizabeth Grant... zoals de zangeres dus ook echt mag heten... gaan dus op vrijdag 9 augustus in de verkoop via Lana Live... Uh, Delray uh, zong in 2013 voor een uitverkochte Heineken Music Hall. Uh, ja, dat is tegenwoordig natuurlijk de AFAS Live. En uh, de zangeres brak in 2012 door met het album Born to Die... waarvan uh, Videogames een van de bekendste nummers werd. En uh, later uh, volgde Ultraviolence, uh, die kwam in 2014 uit. Honeymoon in 2015 en Lust for Life in 2017. Eind augustus uh, verschijnt Delray's nieuwste album uh, Norman Fucking Rockwell... Waarvan inmiddels vier nummers beschikbaar zijn. En in juni werd bekend dat Del Rey samen met Ariana Grande en Miley Cyrus de titelsong voor de nieuwe Charlie's Angels film zal gaan verzorgen. Ik wist niet eens dat er een nieuwe Charlie's Angels film zou komen. Dat wist ik niet eens. Oh, heerlijk. Ja, want uh, Lucy Lou, hè, dat was een oude Charlie's Angel. Uh, Cameron Diaz, dat was een uh, oude Charlie's Angel. En ik ben die rode bank even kwijt. Want als ik naar haar keek... Dan, echt, echt waar, dan, dan, dan, dan, dan was het allemaal nog maar net ingedaald. Maar dan dacht ik al gewoon van... Oh, yeah. oh jezus. Wauw. <lacht> top, top, top, top. Lekker. Lana Del Rey die gaat dus een optreden geven... In februari in de Ziggy En ze gaat dus ook meewerken aan de titelsong... Voor de nieuwe Charlie's Angels film. Ik ga straks eens even kijken... Of ik daar nog wat over kan vinden. Want zo ben ik er ook wel weer. Ik ga jullie in de tussentijd voorstellen... Aan een grootheid. Mag ik even uiterste stilte. Ik ga jullie voorstellen aan een grootheid. Die meerdere platen heeft samengebracht. Hij heeft met iedereen gewerkt. Iedereen. In de muziekbranche. En dan heb ik erover niemand minder dan Don Diablo met de Rhythm... Out some of the people that we love the five, love the five, let the vibe. Out some of the people that we love the five, love the five, love the vibe. Out some of the people that we love the five, love the five, love the vibe. Out some of the people that we love the vibe. We pop the rhythm and my reach, out live. Out some of people that we love the five. We pop the reader marriage outlies. <laughs> out some of the people that we love the vibe. We pop the and reach it out lies. Was come beloved that the reader of the book was the reader and reach it Out live. the the the reader Out live. of the the the Out of my people that be loving the vibe, loving the vibe, out my people that be loving the vibe, out oh, my people that oh. the, oh, the, the, oh, the vibe, we pop the rhythm and reach it out live, out of my people that the vibe, we pop the rhythm and out live, my people that be loving the vibe, we pop the rhythm and reach it out Fold away in the turn yeah We're gonna shake Fold away in the turd, yeah We're gonna shake Fold away De Giant Dragon Moment, Kelvin Harris zouden hier voorbij komen, nog steeds een Giant van een plaat Heerlijk, dames en heren, we hebben Dit eerste uur zo lekker Kunnen draaien, we hebben drie Nieuwe binnenkomers hebben we mogen benoemen En ik ga jullie zeker nog voor het einde En dat betekent dat het ook nu is uh, Jullie voorstellen aan de Vierde nieuwe binnenkomer uh, van uh, Deze week, en uh, dan heb ik het over uh, Ja Ik had het net al over een groot DJ Een groot artiest en eh, dan heb ik het over eh, nog zo'n kanon van zo'n artiest. En dan heb ik het over Alou Black. Alou Black die heeft samengewerkt uh, met uh, ja, uh, wie eigenlijk niet? Hij heeft volgens mij met, uh, in ieder geval, hij heeft, volgens mij komt de Black die komt origineel van het nummer I need a dollar. A dollar is all I need. Hij heeft uh, met Avici samengewerkt aan die uh, ja, de, voorheen de nummer 1 plaat van de Euro Breakdown SOS. Maar hij heeft ook weer met David Guetta samengewerkt. En daar komt gewoon Never Be Alone komt eruit. Never Be Alone. En dat is uh, tevens ook de vierde nieuwe binnenkomer van deze week. Laten we ze voor het, uh, ja, voor het einde van de duur nog eens even, even opnieuw op een rijtje zetten. Want we, de vier die we hebben binnengekregen deze week. Uh, om te beginnen is dat op plek 37 is nieuw binnengekomen: de party starter van Lateback Luke en Mark Bale. Dan gaan we door, reizen we door naar plek 32. Want dan komen we uit bij Paul Calkrenner. Sorry, niet Calkrenner, Calkrenner. Met no goodbye. En dan op plek 29, en dan gaan we naar Don Diablo toe met The Rhythm. Als we dan nog iets verder naar de, de, de nummers 20 doorreizen, uh, dan heb ik het over plek 24. En dan, ja, dan komen we natuurlijk uit bij de plaat die we net geluisterd hebben: Never Be Alone, David Guetta, Morton en Aloha Black hebben samen aan deze plaat gewerkt. En zijn tevens ook dus deze week de hoogste nieuwe binnenkomer van de Euro Breakdown. Deze week. Heerlijk! Vier nieuwe platen erbij. Er zijn natuurlijk wel weer wat, uh, wat plaatjes verdwenen. Maar ja, je weet het. Het gaat gewoon snel. Deze lijst is gewoon uh, keihard. Ben je goed, dan overleef je het. Ja, en ben je wel minder goed. Ja, dan kan het zomaar eens zijn... dat je er niet langer dan een week, misschien twee weken in staat. Daar valt wat voor te zeggen. Maar ja, ik moet zeggen, ik ben heel blij. Er zitten gewoon nog ook platen in... die er zelfs vorig jaar in zijn gekomen. En waarvan ik echt denk, van, nou, hoe dan? Hoe kan het dat die platen... ...hier nu nog steeds instaan. Hoe is dat mogelijk? Nou, omdat ze gewoon ongelooflijk goed zijn. Kijken we naar het nieuws dat we vandaag besproken hebben. Goed nieuws natuurlijk, want in februari gaat Lana Del Rey een optreden verzorgen. Hier in, um, bij de Ziggo Dome in Nederland. En hebben we natuurlijk ook het plagiaat van uh, Katy Perry hebben we onder andere besproken. Heeft een boel geld gekost. Is ze daar wat klaar voor? Kan ze dat wel aan? Je weet het niet. Je weet het niet. Wat gaan we zo in het tweede uur krijgen? In het tweede uur hebben we natuurlijk MC op. We hebben onder andere de tips. En ik ben nog een beetje in twijfel of ik één lange plaat ga doen. Of twee of misschien drie lossen. Het hangt er een beetje vanaf. Ik ben wel eens een zo lekker zomers tintje. Zo'n lekkere zomers bui. Dus dat ga ik nog even uitvechten. Hoe dan ook. Ik ga jullie gewoon echt één of twee geweldige platen voorschrijven. Laten we dat gewoon zeker afspreken. Als we dan ook gaan kijken naar het nieuws dat we nog hebben. Hebben we nog meer dan genoeg. Want we gaan onder andere praten over Busy. Die vindt dat hij de afgelopen tijd te veel muziek heeft uitgebracht. Dan opgevolgd door uh, ja, het Amerikaanse muziekfestival Woodstock 50. Dat dus wordt afgelast. Pittig als je daar al kaarten van had. Billie Eilish die nogal een nogal eng verhaal heeft. Want hij is gestopt met kijken naar horrorfilms nadat hij slaapverlamming heeft gehad. En Public Enemy rapper Chuck D wil een miljoen dollar van zijn platenlabel, een miljoen dollar. Het lijkt wel alsof mensen steeds meer geld willen. Steeds minder dat resultaat. Dat vind ik op zich wel jammer. Maar waarom? wat, is, wat het idee erachter is, ja, daar, daar, gaan we, daar gaan we in de tweede uur achter komen. Dan wil ik jullie ook nog even kort meenemen, want het is een strijd geweest. Het is een hele een grote strijd geweest. De Songfestivalstrijd... die nadat zijn climax. Wordt het Rotterdam of Maastricht? Dat gaan we ook in de tweede uur bespreken. Dus desalniettemin, de er is genoeg reden om na acht uur nog steeds hier te luisteren. Om hier nog steeds te zijn. En weet je wat ook een verrekte goede reden is... om te blijven luisteren? Daarom dus. De... Aftelling. De countdown of the continent. De euro breakdown. Want zo noemen ze dat natuurlijk ook wel. We gaan van nummer 30 naar 20 afreizen. En dan beginnen we bij 30 natuurlijk. We are the greatest. Keanu Silva. En Richard Judge vind je 5 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 17, 13 plaatsen gezakt. Maar desalniettemin, we hebben hem gedraaid. The Rhythm. Nieuw binnengekomen van Don Diablo op plek 29. En dan It Goes Like. Afrojack 4 weken in de lijst. Staat op plek 28. Is 7 plaatsen gezakt. ...in tegenstelling tot vorige week... ...want toen vond je hem op plek 21. Dan gaan we naar Giant. Calvin Harris, Rangen, Bone Man... ...net als vorige week op plek 27. En Hold Your Breath, Jack Wins op plek 26... ...twee weken in de lijst, één plaats gezakt... Dat ...staat nu op plek 26, toen op 25. Something Real, Prince Karma... ...drie weken in de lijst... Dat ...staat nu op plek 25, vier plaatsen gestegen... Dat ...stond vorige week op plek 29. En Never Be Alone... ...David Guetta, Morten lower en Aloha Black... ...nieuw binnengekomen op plek 24... ...plek 23, Happier, Marshmallow en Bastille... ...vind je deze week uh, daar. En want vorige week stond hij nog op plek 22, 49 weken in de lijst. En Harder, Jax Jones en Bibi Rexa. ...drie weken in de lijst, drie plaatsen gezakt... ...vond vorige week nog op plek 19. Dan Losing It Fisher blijft maar komen... ...op plek 24 vorige week, nu plek 21... ...53 weken in de lijst. En Here With Me, Marshmallow en Chafres... ...vind je deze week op plek 20. Dames en heren, het was mij een genoegen... ...het was mij een eer om dit eerste uur... met te bespreken, aan te kondigen en te doen. En we gaan door naar het tweede uur zo. Maar dat gaan we eerst afsluiten met de nummer 20 van deze week. Marshmallow Chiffres, here with me. and your voice, I know I'm free. Every single word is perfect as it can be. And I need you here with me. En in de Eter op 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Is een jongen die ze trouw belooft nog wel van deze tijd? Bestaat er nog zoiets als romantiek of zijn we echte liefde kwijt? De eerste week in de wolken zie zit altijd om me heen.